Rashid Finch met het NOS-journaal. De Conservatieven zijn de grote winnaars van de Britse parlementsverkiezingen. Volgens de laatste uitslagen krijgt de partij van premier Cameron er negen zetels bij. De Labour-partij verliest flink 19 zetels en de Liberaal-Democraten verliezen waarschijnlijk 47 van hun 57 zetels. De kans is groot dat zowel Labour-leider Ed Miliband als Nick Clegg van de Liberaal-Democraten het veld moeten ruimen na de dramatisch slechte uitslagen. De Schotse onafhankelijkheidspartij SNP wordt in één klap de derde partij van Groot-Brittannië.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 Kom bij Zeer yes. van Tot 12 uur vandaag met Fred Kodeberg presentatie. En na het ontspannende spel van Ramsey Lewis Trio gaan we nu een ritje maken met de nachttrein. En wie kan dat beter dan Oscar Pietersen? Hij laat zich begeleiden door een best stelletje mensen, namelijk Ray Brown on de base. En Ed Hickman op de drums Night Train. nam zij ons weer mee met haar fantastische stem. Maar wie ons ook uh, weet te beroeren, dat is Van Morrison. En ook hij gaat onze harten stelen. Laten we gaan luisteren naar het nummer van een prachtige cd... Down the Road. En het nummer heet Still My Heart Away. I can't hear the sound of vibolence I can hear the Piper play And every time the song begins You just feel my heart away The journey's longer than I thought my love There's lots of things Steal my heart away, just like a morning in May. Like this, see the heather on the hill. There's a place way up the mountainside where the world keeps standing still. It's like. The You will save the day Cause I know when I'm with you again You'll just peel my heart away Dit, Jerry Milken op de Barton door Piazzola op de Bandeon. En het werd opgenomen al een poos geleden in Milaan, Italië... oktober 1974. En ik kocht deze langspeelplaat in Beverwijk op 20 mei 1983. En wat een waarde heeft het nog. Twenty years ago heette dit nummer. En wellicht kunt u zelf eens kijken of u de 20 jaar van uw leeftijd aftelt... En dan nog even weet waar u op dat moment verbleef. Sweethearts on Parade is een, een nummer van de Pablo All-Stars Jam... session op de Montreux Festival 1977. En dat waren een aantal grote die daar aan meedeen. Mil Jackson bijvoorbeeld op vibrafoon. Clark Terry op trompe trompet en vloegelhorn. Hij is pas overleden op hoge leeftijd. Ronnie Scott, de Sax, Oscar Petersen op piano. Joe Pass op gitaar. Niels Petersen op de bass... En Bobby Durham op de drums. Laten we gaan luisteren naar het nummer Sweethearts on Parade. Black. A situation mm -hmm. so, so heavenly A fairyland Where no one else Could enter In the center Just you and me <laughs> yes. My heart Beat like a hammer Like a hammer, my arms wound around you tight, yeah. and still. So Gerald en Louis Armstrong. En wat zijn dat toch een virtuositeiten... die hun uh, voor het publiek de last uh, naar voren hebben gebracht. Wat een energie en wat een optimisme. Allebei. En dat was dus duidelijk te horen in de sterren die over Alaska te zien waren. Ik maak uh, even bekend dat uh, vanmiddag... Uh, dus dat is een, op volgende week, 10 mei... het laatste jazzconcert van dit seizoen gaat plaatsvinden... En die moet je in je agenda zetten. De gastrolist is niemand minder dan de wereldberoemde Italiaanse jazzsaxofonist Maxi Jonata. Hij wordt beschouwd als een van de grootste blazers van de hedendaagse Italiaanse jazzscene. Hij speelde in een belangrijke jazzclub en jazzfestivals over de hele wereld. En de kosten hoeft hij niet te laten, want het is twaalf en half uur eh, eh, moet je betalen. En eh, als je dat eh, wil doen, want na afloop is er ook nog gelegenheid voor een eh, diner... Op het menu staan biefstuk met garnituur en dessert. En dat kost dus 12,5 euro. En de toegang voor het concert is 15 euro. Dus wie volgende week, zondag, de laatste bijeenkomst wil bijwonen... is natuurlijk van harte welkom. En dan moet u bellen naar 023-531-0631. Want reserveren met dit prachtige diner na afloop... is natuurlijk wel noodzakelijk. Dus ga daarheen. Om vast in de stemming te komen. Ik heb helaas niet in mijn, uh, uh, in, bij mijn spullen Max Ionata. Maar we gaan een andere prachtige saxofonist laten horen. En dat is uh, Ben Webster. En dat is van de cd op de langsplaatsplaats Solviel En daar gaat hij dan ook een nummer van draaien. Laten we gaan luisteren naar Ben Webster in een prachtige uh, gevoelige nummer Solviel. <middels> was de Dutch Wing Band uh, met daarbij meester Pieter van Vollhoven. En dat was een plaatje wat uitgebracht werd ter gelegenheid van uh, de gehandicapte sport. En dan kon je dat plaatje dan ook kopen en bijdragen met een uh, gironummer erop. En dat was heel leuk om dat uh, in mijn bezit te hebben. Ik zie daar nog een uh, hele jonge foto van Dicky Kaart. En uh, Dicky was uh, erg gesteld op mijn zuster. En ik heb zelfs van hem nog een. Uh, Trommeltje gekregen van die Kaart. Leuk als een soort herinnering aan vroeger. Maar nog één man die uitstekend uh, de harten van Nederlanders wist te vertolken. Dat was uh, Benny Goodman. Want hij was een van de mensen die hier uh, uh, ook naartoe kwam... en de hele bol in uh, Noord-Holland op stelt uh, bracht. Want dat was de tijd dat de jazz als het ware... in de harten van jonge mensen in die periode... een hele hoop uh, dingen losmaakte. En na uh, Benny Goodman kwam natuurlijk ook nog eens een keer de, de, de Beatles... ook nog eens een keer in Noord-Holland. In de, in de, dacht ik, de fruithallen of de bloemenhallen. Die traden daar toen op. Maar we gaan nu door met Benny Goodman. Het nummer is Don't Blame Me.